De Tweede Kamer is erg kritisch over het kabinetsplan om de belastingaftrek voor het onderhoud van monumentale panden te schrappen. Het kabinet wil de Rijksmonumenten-aftrek vanaf volgend jaar schrappen, omdat er vaak onterecht gebruik van wordt gemaakt. In de plaats van de aftrek komt er een subsidieregeling en klein onderhoud tot 2000 euro wordt niet meer vergoed. Partijen als D66, CDA en SP vrezen dat eigenaren monumenten zullen laten verslonzen, omdat ze zonder de aftrek te vaak hoge kosten niet meer kunnen opbrengen. Maar ook regeringspartijen VVD en PVDA hebben nog veel vragen. Het onderzoek naar het dieselschandaal bij Volkswagen breidt zich uit. Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt nu ook de rol van Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen en jarenlang de hoogste financiële man van de Volkswagen-groep. Tot nu toe waren ex-topman Winterkorn en de zittende marketingdirecteur Dies de belangrijkste verdachten in de zaak. Het weer, geregeld buien, maar ook af en toe zon. Het is een graad of 9. Vooral langs de kust waait het flink. Morgen is het droger, maar ook iets kouder. Dit was het NW Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Een aantal files in de Randstad. Op de A2 Utrecht-Amsterdam... na een ongeluk in de Leidse Rijntunnel, 4 kilometer. De A4, de haag Amsterdam... langzaam rijden tussen Dam en Dorp. A9, alkmaar Diemen tussen Aalsmeer en de afrit AMC, 6...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 Ja, dat hoor je wel. Heel anders dan de zomermuziek, hè, Albert jan Ja, heel Bert Doorn. wel meer bekendere van nummers. De ja, ja, van ja, ja, ja. Jullie Kim Waals in de 4 Later words, l o -V -E. Welkom terug bij Zandvoort op zondag uur 2 met daarin de volgende onderwerpen. Allereerst nog even tussenstand. AZ, Ajax, onveranderd 1 tegen 0.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 and down the street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 Uiteraard blijven de wedstrijden voor je volgen bij Zandvoort op zondag. En natuurlijk nog veel, veel meer. Zo dadelijk zo rond half vier dan hebben ze te gast in de studio, de organisatoren van Zandvoort Lot. Want we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe dat verlopen is, hè, dat evenement. We horen we straks verderop in dit programma Zandvoort op zondag. Maar eerst onder weer de zin van Bluff. Onder de zon. En een hemelsblauwe hemel. Achter straten op de of voorbijgangers van ver. En ik spits mijn oor en probeer iets te doorgronden. Waarvan ik het bestaan vermoed, maar niet echt zeker weet. Voel je de stad, mijn hemelse verslaving. Voel je de aarde. Al ik elke keer met de stem van de zee. Het is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 Colin, ga jij ook met een lampionnetje lopen? Hartstikke mooi. Heb je je lampion al thuis? nee. mij aan het maken. Wow, spannend. Gaat papa ook mee, uh, mee, mee lopen? Ja, ik denk het wel hè. <laughs> Goed, nou, dan gaat Colin gaat dan Sint Maarten lopen en dan mag papa s'avonds naar de algemene pubquiz in, uh, in uh, Café Koper die om 9 uur op 11 november begint. entree is 2,50 euro. 50.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 En zo dadelijk gaan we praten met uh, Kenneth en Elko. En dan gaat het over Sanford Lab. Het evenement wat vandaag plaatsgevonden heeft. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe dat verlopen is. Doe je zo dadelijk naar de plaat van Crowded House. Hier zijn ze met Weather with You. Walking round the room, singing story. sleep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 Ja, we hebben uh, drie doelen geselecteerd. Dat waren de asielzoekers die uh, onderdak vinden in het Spalier. Uh, ja. Speelgoed 5, de Lachende Kikker. En Dierendhuis Kennenmaland. Uh, en daar konden mensen toen op stemmen. En wie is het geworden? Uiteindelijk, Tromgeroffel. Ja, uh, Dierenhuis ja. Kennenmaland is het geworden. Dus aan elke de Heer om, om de opbrengst bekend te maken van... Uh, van deze loop. Nou, het is, nou ook, ook daar mag een beetje tromfrof. Colin, uit... even trommelen, even ja, trommelen. Ja, ja, heel goed. Nou, uiteindelijk denken we dat we gewoon een kleine 1750 euro kunnen overmaken op uh, het Canemar. Mooi, ja, mooi, ja. mooi, mooi. Geweldig. En wij zijn daar heel erg blij mee. En ook heel erg trots op dat we nou ja, het eigenlijk zo goed voor elkaar hebben. Dat we zoveel uh, geld kunnen overmaken naar, ja. naar het gekozen goede doel, laten we het zo stellen. En je hebt het, heb je het al overhandigd en bekendgemaakt? Nee, gemaakt? nee, dat, we moeten nog een afspraak maken. We weten het, het bedrag al, hoor. Het toch nee, ik niet? weet niet. ik we, we, we hebben het net in de auto we hebben even, de, even uit het hoofd de plus en de minder tegen elkaar weggezet. En nu, ja. het, het kan nog iets meer worden. Maar dit is dan een, een voorzichtige raming zoals dat heet. Nou. En ja, we moeten nog een afspraak maken om het, het ja, echt fysiek te overhandigen. Doen we niet, we maken het over per, per bank. Ja. Maar dan wel een cheque te overhandigen. En ja, dan kunnen, kunnen ze het geld binnenkort op hun rekening bijgeven. Nou, krijgen. geweldig. 150 maar. mensen lopen voor, in dit geval dan voor het dierthuis Kennemerland Met een gigantische bedrag. Want dat vind ik, ik vind het erg veel.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 Oké, okay. dankjewel. Hartelijk dankjewel. Dank. Bedankt en 1750 euro voor het goede doel. Dat is niet mis. Ja, we hebben toepasselijke platen uitgekozen van Acta en de Munich. Hier is Ren, Lenny, Ren. Denk er Lenny mee dan? Ik hm. weet het niet.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 Een mooi evenement is het toch, hè? Zandvoort Loops. En wat hadden juist de organisatie daarvan in de uitzending? Ken het N Elko, en zij maakt het bekend. Zij maakte bekend de primeur dat voor het goede doel, het kennen met dieren thuis. Maar liefst eh, 1750 euro is opgehaald. En misschien wordt dat bedrag nog wel meer. Dus heel mooi. King Push.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 With no fear and give for uprising Gonna blend in with the bullies and the bureaucrats Arrows piss like lightning Chopper sound like thunderclap Never will you stand We gon' lay you down Dabbing it and dapper kids Coming in to take the 10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 But I don't know Na nou, dit uh, plaatje Meltdown deden heel veel mensen mee. Waaronder uh, stroma e hey uh, en nog veel en uh, veel weer te veel om op te noemen eigenlijk. Een eentje van alweer een tijdje geleden. Je hoorde hem bij Zandvoort op zondag. Zandvoort nogmaals een uh, goede middag. Ja, ik ben nog steeds onder indruk van het bedrag wat opgehaald is door ja. Zandvoort loopt.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 En hier is Murray heads en one night in Bangkok.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 Zo zit er alweer twee uur op, uh, Albert-Jan. Ja, maar het gaat gewoon door. Je hebt, je hebt geen flauwbenul van tijd meer. Nee, zo is het. wel. Ga ja, gewoon naar uur drie, toch? <laughs> ja, oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Lekker blijf luisteren naar je enige echte eigen lokale radiozender CFM. Met 24 uur per dag radio, tv en internet en nog veel en veel meer. Graag tot zo na vier uur.